Twee uur. Nou, vindt het. Er gaat even iets mis. Het is het journaal van de Twee Uur, het NWS-journaal Mark Visser.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 D66-leider Pechtold vindt dat Cameron hoogspel speelt en ziet de aankondiging van een referendum vooral als een poging om de EU onder druk te zetten, om Britse eisen in te willigen. Een van de jongens die betrokken was bij de mishandeling van een man uit Eindhoven begrijpt absoluut niet hoe hij dit wangedrag heeft kunnen komen, dat zegt zijn advocaat. Hij uh, vindt het verschrikkelijk dat die, die jongen dat, uh, die pijn heeft berokkend en ja, dat hij betrokken is geweest bij iets heel verschrikkelijks. Hij begrijpt het absoluut zelf niet dat hij tot dit wangedrag is kunnen komen. De jongen meldde zich gisteren zelf bij de Eindhovense politie... omdat hij volgens een advocaat al twee weken worstelde met wat hij gedaan had. De mishandeling op 4 januari werd vastgelegd door beveiligingscamera's. Het filmpje waarop de jongen met zeven andere daders herkenbaar in beeld was... werd duizenden keren gedeeld op sociale media. Een vrouw die moest getuigen in een strafzaak... is vanochtend onterecht in alle vroegte van haar bed gelicht. De politie haalde haar thuis op en zette haar in Breda in de cel... terwijl de vrouw eigenlijk een brief met een uitnodiging had moeten krijgen. Pas tijdens de zitting werd duidelijk dat de vrouw helemaal niet opgehaald... en vastgezet had moeten worden. De fout ligt bij het Openbaar Ministerie. Daar is iets misgegaan in de administratie. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Een prominente thaise activist en journalist... is veroordeeld tot tien jaar cel... wegens belediging van de koninklijke familie van Thailand. De man geeft leiding aan een blad... dat is gelieerd aan de in vrijwillige ballingschap levende... oud premier Thaksin. In het blad zouden in 2010 artikelen zijn verschenen... waarin koning Boemibol wordt beledigd. Stukken gaan over een verzonnen persoon... maar volgens de aanklagers is het zonder klaar... dat daarmee de koning wordt bedoeld. In Thailand gelden strenge wetten tegen majesteitsschennis. De 85-jarige Boemibol, die al jaren in een ziekenhuis ligt... wordt door velen verafgehoed. De Zwitser Roger Federer heeft bij de Open Australische Tenniskampioenschappen... in Melbourne de halve finales bereikt. De Zwitser had vijf sets nodig om de Fransman jo wilfried Tsonga te verslaan. Federer ontmoet in de halve finale de schot Andy Murray. De andere halve finale gaat tussen de serveer Solonovac Djokovic... en David Ferrer uit Spanje. Dan het weer. Wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt tussen de min 3 in het zuidwesten... en min 5 in het oosten. Ook morgen droog en lichte vorst. ANWB ah, Verkeersinformatie vielen bij Amsterdam op de A10... richting Koenplein, 2 kilometer. De rechte rijstok is dicht, er staat een auto met pech. Een spoedreparatie op de A50 arnhem Os bij Ravenstein, 4 kilometer. De rechte rijstok is dicht, daardoor ook viel op de A326...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 EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. We gaan er geen doekjes om winden, ook niet naar de jongste. Het is gewoon zoals het is. Hij kan niet meer knuffelen. Hij kan geen gedag meer zeggen. Hij doet het niet meer. Jammer, hè? Ja, jammer. Vandaag begint het proces tegen de vermoorde Haagse. Tegen de moordenaars van de Haagse juwelier Ruud Stratman. Een van de moorden die afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws kwam. Misdaadjournalist van Elsevier, Gerlof Lijstra. Vandaag komen jullie met de moordlijst 2012. Hoeveel moorden zijn er afgelopen jaar gepleegd? 142. En dat is een, een laagte record sinds 1992. Kijk eens aan. Dus we leven in een zeer veilig land op het moment. Het zijn alleen de moorden die ik tel. Oh, okay. Mislukte. Ik dacht moorden, wel dat je een of... ander ja. antwoord zou geven. Maar ja. het is wel veiliger overigens. Ja. Ja. Welkom ook aan acteur en presentator Jo Sprinter. Fijn dat u er bent. Vorige week ging het stuk Oude Meesters in première. Deze gaat u gewoon 80 keer spelen komend jaar. Ja. Uh, welk publiek zit er in de zaal? Zijn dat ouderen, jongeren, af van alles wat? Nou, dat is moeilijk te taxeren, want de première is zaterdag geweest. We hebben een paar rijhouders daarvoor gehad. Dus het publiek dat daarvoor beschikbaar of graag naar nou wil komen kijken... Uh, dat moet ik eigenlijk nog een beetje afwachten. Tot nog toe was het van dit, van dat, van alles wat. Maar uh, we, we moeten zien, het is een komedie. Misschien publiek dat van komedie houdt. Ook aan tafel zit Bessel Kok. Welkom. U bent een van de meest invloedrijke bestuurders binnen de wielersport. En u hebt een plan bedacht om de met pek en veren besmeurde wielersporter weer bovenop te helpen. U woont in Tsjechië. bent net vanochtend teruggekomen. In Nederland hebben we het al de hele week over de biecht van Lance Armstrong in uh, Tsjechië ook? Ook. Ja? ja? Ofra daar ook uitgezonden? Uh, niet uitgezonden, <kwijnt> maar zeer veel besproken. Ja? ja? En ook onder gewone Tsjechen? Absoluut. Absoluut. De vraag of, een belasting, of Nederland een belastingparadijs is. Die ligt gevoelig. Er is vanmorgen in Den Haag over gesproken. En André Nagelmaker, woordvoerder van de Nederlandse trustkantoren... oftewel briefbusfirma's, die was erbij. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ik heb me laten vertellen dat die term briefbusfirma's gevoelig ligt. Ook dat ik dat eigenlijk niet zomaar mag gebruiken? Uh, wij zijn uh, trustkantoren. Uh, dat is ook de wettelijke term die voor ons wordt gebruikt. En wij beheren houtster- en Brievenbusmaatschappijen, die tref je ergens anders. Dan moet je meer in tropische streken zijn. De Cayman-eilanden. Bijvoorbeeld. En die hebben we hier niet? Nee, geen Kaimaneilanden. Nee. Nee. Nee. Nee. Nou, wij had brievenbus. Wat is het verschil? Ja. Uh, het verschil tussen een uh, brievenbusmaatschappij en uh, de vennootschappen die wij beheren is dat een brievenbusmaatschappij bijvoorbeeld geen administratie voert, dat hij uh, geen eigen bankrekeningen heeft, geen uh, eigen directie heeft, dat hij niet uh, echt een zelfstandig bestaan heeft als zodanig. Je kan daar niet. Je kan daarvan niet weten wat erin gaat en wat er weer uitkomt. En dat is bij de vennootschappen die wij beheren, is dat wel zo. Goed. Verder ook een tafel sportfilosoof Jan Forstenbos. Hij bespreekt de televisie als biechtstoel en de dichter bij de dag... is vandaag Sander Koolwijk. En zijn gedicht hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt of heeft u een vraag aan een van onze gasten... ga dan naar onze website, dit is de dag.nu... onze Facebookpagina of reageer op Twitter... en dan kunt u het beste de hashtag de IDD gebruiken. Nederland als belastingparadijs. Ja, Grote internationale bedrijven die maken gebruik van briefbusfirma's... al mogen we ze niet zo noemen... en zorgen zo dat ze in het land waar hun winkels en fabrieken staan... minder of geen belasting betalen. Wat Zwitserland, de cayman en Bermuda zijn voor rijke particulieren... zo is Nederland voor bedrijven. Een plek om belasting te ontwijken. En in 2011 ging het om 57 miljard. Nou, meneer Nagelmaker, was dat een goed zwart beeld? Uh, het was uh, een, een zwart beeld, zou je kunnen zeggen, maar dat is niet het volledige beeld. Ik denk dat één heel, heel belangrijke aanvulling gemaakt moet worden is... en dat de bedrijven die hier zitten en die via Nederland werken... die richten zich primair op uh, vermijding van dubbele belastingen. Dan gaat het over het twee keer belasten van dezelfde winst die in een dochter is gemaakt. Dat is het doel van waarom ze hier zitten, en daarom maken ze gebruik van uh, verdragen. Ja, en wat doet u? U bent een zogenaamd trustkantoor. Geen idee wat dat dan is. Wat, wat, in gewone mensentaal, wat, wat is uw werk? Trust, een trustkantoor, dat is een uh, kantoor. Daar werken administrateurs, daar werken juristen, daar werken mensen die verstand hebben van uh, uh, fiscaliteit, van uh, de juridische handelingen van een vennootschap, hoe je dat moet opzetten, van financieringen. En die, staan, uh, die houdt ze in financieringsmaatschappijen, die beheren ze en zorgen dat alle activiteiten daarin dat die op een goede manier verlopen. Um, het is voeren van administratie. Het is zorgen dat alle juridische documenten op, op, op orde zijn. En het betekent dat je gewoon zorgt dat alle eisen van wetgeving... dat die worden gehandhaafd. En daarnaast, waar, waar wij als Holland Questor mee bezig zijn... is om te zeggen van, we willen nog een stap verder gaan. We willen ook een keurmerk ontwikkelen om te zorgen... dat we ook, zeg maar, de, de morele issue... Hè, want die wordt vaak genoemd, dat ook de morele issue... dat die wordt meegenomen in de beoordeling... van de activiteiten waar we mee bezig zijn. Oké, okay, kan ik het nog volgen? We nou, een ja. nee, ik, ik zat me af te vragen, bent u dan zelf een bedrijf... of doet u dit in opdracht van andere bedrijven? Wij zijn zelf een bedrijf die zich erin specialiseren... om dit voor andere bedrijven te doen en ze daarbij te helpen... en ze bijvoorbeeld te helpen bij het ontwikkelen van die activiteiten. Nou ja, maar we, we weten bijvoorbeeld dat Bono hier een, een, een, een plek heeft ergens in Nederland. Die doet hebben u een dat... eigen kantoor hier met eigen mensen. Oké, okay, dat doet u niet voor hen? Maar in dit geval niet voor hen, nee. nee. Maar u zou dat ook kunnen doen? Uh, vroeger werd dat wel gedaan, ja. Dat okay. klopt. Het gaat om heel veel geld. En de Kamer die hield daar een algemeen overleg over vanochtend. Omdat toch een beetje het beeld bestaat... dat er dingen gebeuren die niet deugen. Althans, die wel mogen, maar misschien moreel niet helemaal juist zijn. Uh, kunt u dat begrijpen, die ongerustheid? Ja... Um, uh, zoals ik hier aan tafel al merk, is het, uh, is het een complexe materie. Het is een materie waarbij je goed inzage moet hebben in... hoe worden zaken internationaal gedaan? Hoe werken zaken internationaal op een uh, juridische manier? Hoe werken zaken internationaal op een, uh, op een fiscale manier? En hoe werkt dat met belastingen? En hoe zit internationale economie in elkaar? Het zijn heel veel vragen. Maar is het dan onbegrip? Snappen we um, het niet helemaal? Moet u het nog een keer uitleggen of is er meer aan de hand? Nou, het is, het is denk ik... Uh, niet zozeer onbegrip. Ik denk dat in de Kamer is er inmiddels heel veel kennis op dit vlak. En uh, ik moet zeggen dat het algemeen overleg van vanmorgen... dat was ook een heel goed overleg wat ons betreft. Het was een heel goed debat. En wat opviel is dat de Kamerleden ook... Uh, althans de meerderheid daarvan heel duidelijk zei van... wat we hier in Nederland ook doen, we moeten zorgen dat dat binnen een internationaal kader wordt ingepast. Dus als we hier dingen gaan doen, als we hier dingen gaan veranderen... of dingen gaan verbeteren, dan moet dat ook bijvoorbeeld Europees gebeuren. Ja, Jan, Bos. Uh, wat is nou precies de morele issue? Of zijn er meer morele issues? Kunt u dat goed onder woorden brengen voor ons? Ik kan niet spreken voor anderen no. in dit geval. Maar ik kan me voorstellen dat een van de morele issues die men stelt... is van als er verschillen zijn in belastingregimes tussen landen... Mag een bedrijf dan, uitgaande van die verschillen... mag hij zijn bedrijf dan zo inrichten... dat hij optimaal gebruik maakt van die verschillen? Dus dat hij in het land zich vestigt waar hij het minste belasting betaalt? Bijvoorbeeld. Ja. En, net zoals, en dat werd vanochtend al door een, een Kamerlid aangehaald. Net zoals je landen hebt die zich vestigen in... waar ze de minste arbeidskosten hebben. Bijvoorbeeld in Vietnam of zo. Zijn er ook landen die kijken... en waar heb ik de minste fiscale kosten? Ja. Maar dan dat dan doen ze dan alleen hebben. op papier? Want het bedrijf zelf, Bono, is niet hier komen wonen. Zijn bedrijf is wel degelijk hier. Met, ja, maar... met medewerkers en personeel ja, en alles erbij. Ja. Maar de vraag is inderdaad natuurlijk wel van... Uh, het, zou, het mag misschien, maar je kunt je voorstellen dat het bedrijf... Want u zei net, ja, ze willen voorkomen dat ze twee keer belasting betalen. Maar dat doen ze dan wel op zo'n manier dat ze op de plek komen in Nederland... waar ze nauwelijks belasting betalen. Dus wordt er in een ander land, bijvoorbeeld Griekenland of Spanje... geen belasting betaald als het bedrijf daar vandaan komt. Dan onthoudt u die staat ook wel inkomsten. Nee. Uh, dat is nee, maar uh, nee, die krijgen toch niet, niet die belastinginkomsten? De, de, de Griekse staat, het begint zo. De Griekse staat die krijgt eerst VPB-belasting, uh, dus inkomsten op de winsten die gemaakt zijn door die dochterbedrijven. Dan vervolgens kan Griekenland ervoor kiezen of ze op de uit te keren winsten, of ze daar nog een keer belasting op heeft. Nou, in een verdrag met Nederland en ook in de moeder-dochterrichtlijn heeft Griekenland afgesproken, weet je wat, dat belasten we lager. Ben je nou een Amerikaans bedrijf, dan kan je kiezen van... ik ga van Amerika rechtstreeks naar Griekenland. En, dan heb ik, en als Amerika dan niet een goed verdrag heeft met Griekenland... dan zijn ze minder goed af. Dan kunnen ze er ook voor kiezen, ik doe het via Nederland. En dan zijn ze beter af. En dat is wat hier gebeurt. En dan vermijden ze die dubbele belasting. Want die bronbelasting is een dubbele belasting op al eerder gemaakte winsten. Ik, moet, ik vind het erg ingewikkeld. Ja, eerlijk ja, ik gezegd. Dit is radio en <laughs> meestal gebruik ik hier tekeningen bij. Ja, dat bij, kan dus me voorstellen uh... dat dat nodig is. Maar even terug naar dat voorbeeld wat u zelf aanhaalde. Bijvoorbeeld dat bedrijven verplaatsen hun productie naar China en Vietnam. Want daar is de arbeid goedkoop. Daar worden de arbeidsomstandigheden misschien niet zo goed nageleefd. Daar worden de mensenrechten misschien niet altijd even goed gehandhaafd. Je kan zeggen, ja, zo'n bedrijf kan dat doen. Je kan ook zeggen, ja, dat is niet ethisch verantwoord. Geldt datzelfde niet voor deze financiële constructies? Nee. Um, dat geldt niet zo, want uh, dat zou gelden als je zou kunnen zeggen... Van, er wordt enorme economische schade mee aangericht. En dat gebeurt namelijk niet. Maar ze betalen, de, de bedrijven die betalen niet in de landen waar ze produceren belasting... maar in waar ze gevestigd zijn, in Nederland. En dat is misschien veel minder. Nou, In Nederland hebben het stel zo dat als je inkomsten krijgt uit deelnemingen... en die deelnemingen die voldoen aan een aantal regels... dat dan de Nederlandse staat zegt... Jongens, die winst is al een keer belast, die gaan we niet nog een keer belasten. Nou, dat geldt voor alle Nederlandse vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. Dus ook voor Nederlandse maatschappijen. Hm. Dat is gewoon een algemene regel. Maar er zit dus niet zo'n ethische kant aan, zegt u? De ethische kant zou eraan zitten op het moment dat je gaat zeggen van... Uh, we maken gebruik bijvoorbeeld van, een, uh, uh, en dat is bijvoorbeeld in de Kamer ook genoemd... van situaties waarbij je nergens belasting betaalt. Ja. Kijk, dat zijn situaties waarvan wij ook zeggen van... nou, die, daar willen we niet aan mee. En dat werken. doet u ook niet als, als bedrijven bij u komen en zeggen... help ons nou, om dat te voorkomen, dat wij belasting wij, moeten betalen? Wij, dat klopt. Wij willen, uh, dat is nou namelijk, namelijk waarom wij het keurmerk willen hebben. Wij willen namelijk juist dat we kunnen met elkaar kunnen afspreken en kunnen afdwingen... dat we dit soort dingen in de branche spreken, dat we dit soort dingen niet doen. En het gebeurt wel in de branche? Um, er zijn structuren nu nog mogelijk waarin er, uh, zeg maar, nergens... Uh, belasting wordt betaald of waarin belasting uh, eindeloos wordt uitgesteld. En dat is, ook, dat is ook de reden waarom wij zeggen van, en dat, uh, de, de staatssecretaris is dat gelukkig met, met ons eens, je moet komen tot internationale normen. En vanuit die internationale normen moet je zorgen dat dat niet meer kan gebeuren. Nee, want het probleem is nu, en daar kunt u natuurlijk niks aan doen, dat landen verschillende regimes voeren, dat er verschillende verdragen zijn tussen landen, dus dat er niet een eenheid van beleid is wat dat betreft. Ja. Daar profiteert u natuurlijk van. Als ik zeg maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan dat dan in deze branche? Ja. Uh, een van de redenen ook waarom we met het keurmerk bezig zijn... is juist om dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... om dat vorm te geven, ook binnen onze branche. Uh, dat zal nog een lange weg zijn. Want je kunt dat maatschappelijk verantwoord nemen... is een, is een heel breed begrip. Dat is voor de hele financiële en de zakelijke dienstverleningssector... ook nog niet helemaal uitgewerkt. Maar wij gaan er een bijdrage om dat te doen. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook organisaties... als uh, Tax Justice International en SOMO... hebben we uitgenodigd om in gesprek te gaan... Met ons om te kijken hoe we daar nou kunnen komen. Ja, wat zo'n organisatie als SOMO, die, die goed kijkt naar wat internationale, internationale bedrijven doen, die zeggen ja, dit is uh, heel slecht. Want uh, sommige landen die, die profiteren hier heel erg van, bijvoorbeeld Nederland, maar andere landen zijn hier de dupe van. SOMO richt zich voornamelijk, uh, en ook Tech Justice International, richten zich uh, heel sterk op de ontwikkelingslanden. Die kijken vooral naar wat gebeurt er bij de ontwikkelingslanden. En op de uh, wat gebeurt er in de verdragen daarmee. En richten zich op die situatie, niet op de algemene situatie. Nou, Krijgt u vaak bedrijven aan het loket waarvan u zegt: nee, dat doen we niet. Want jullie willen dingen die wij niet vinden kunnen? Vaak gelukkig niet. Want je ziet dat er uh, uh, een heleboel bedrijven die. die, die naar Nederland komen, die weten al dat er in een Nederland een hele strenge selectie aan de poort is. En, uh, dus heel vaak gebeurt dat niet. Maar het wel gebeurt, is. gebeurt wel eens dat wij zeggen van nou een, een bepaald ik, laatst hebben wij een beleggingsfonds uh, werd ons voorgedragen of wij daarmee wilden werken. En toen hebben we gezegd nee, want we geloven niet in het verhaal dat jullie houden. Nee. Nee. Gelf, Hoe luister jij daarnaar? Ja, als, u kunt het mooi zeggen, maar ik vind het erg veel gebakken lucht. Um, uh, belastingontwijking is er. Er worden deals gesloten dat, dat bedrijven 0% belasting in Nederland betalen. Dan denk ik van ja, dat wil ik ook wel. Uh, dus, u, u, en u zegt ook van veel van die. Uh, de, anders dan de brievenbusmaatschappijen, heeft uw bedrijf. of de bedrijven die u begeleidt, om het maar even zo te zeggen. hebben wel administratief personeel hier. Maar volgens mij veel van die firma's hebben, hebben, hebben letterlijk inderdaad alleen maar een postbusnummer. En daar werkt helemaal niemand. En dat, die werken dan misschien niet bij uw bedrijf... of via uw bedrijf worden niet door u begeleid. Maar dat is toch een hele markt. Nee, het, het kan niet zo zijn... Ja, dat ik er... heb vanmorgen de Volkskrant goed gelezen. Ik neem aan u ook. En daar staat het toch heel duidelijk in uitgelegd. Ja, maar ik wil ook niet zeggen dat ik het met de Volkskrant... in alle details eens ben. Nee, maar ik denk dat die details van de Volkskrant toch echt wel kloppen. En u zit er natuurlijk. En dat neem ik u verder niet kwalijk. Maar u hebt een, een, een bedrijf te verdedigen. Maar dat er in die wereld heel veel gebeurt wat het daglicht niet kan verdragen. Nou, dat weer spreek ik ten eerste. En ik, ik, dit vind ik echt een uh, schadelijke statement. Nou, ja, dat, dat is nog wat de die het het dag, nee, nee, nee, Dingen die het daglicht Belastingontwijking. niet... Belastingontwijking. Dan kan je zeggen, ja, het mag. Maar of het nou ethisch zo, uh, zo goed is... Er wordt, wordt net zo lang gezocht naar de plek nog waar het minst hand, hoeft ik, te heel, te ik wil graag heel duidelijk stellen. Wij staan onder toezicht van de Nederlandse bank. Ja, en die heeft goed 2004, op de andere banken. Dus wet toezicht, dat, wet toezicht, dat, wet toezicht trust, trust, trustkantoren. Wij, ons toezicht richt zich op... Integriteitstoezicht. Elke klant die bij ons naar binnen komt, die klant daar vragen wij het hemd van het lijf, die wordt uitgebreid getoetst, wordt uitgebreid gekeken uh, of die ergens in een of andere lijst voorkomt van verdachten en dergelijke. Dat is ook waarom ik onlangs ervoor gepleit heb... dat er meer informatiewisseling plaatsvindt tussen trustkantoren en overheden... zodat we dat nog kunnen verbeteren en kunnen versterken. Maar er gebeurt niets dat het daglicht niet verdraagt. kan. Hey, maar u zegt zo mooi, de Nederlandse bank houdt toezicht. Nou, Die hield ook uitstekend toezicht op iSafe, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is toch een lachertje. Welling zat toch te slapen. Die keek toch de andere kant op. Die wist drommels goed wat er misging. Ja. Dus ja, ik ik, denk ik, dat ik kan hier niet geen ge commentaar op geven, daarvoor moet u bij de Nederlandse zijn. Maar bank, de zo. vraag is natuurlijk ja. die Gerdof stelt: is natuurlijk van is het niet per definitie zo dat de branche waarin u opereert gewoon uh, ja de, de randen opzoekt en daar dus dan ook wel eens overheen gaat. Nee. En u zegt gewoon nee, dat is niet het nee. geval. Nee. Jan Voosterbos? Nou, ik vind het ook een beetje uh, een schimmige discussie in die zin. Dat, dat, uh, zijn die bedrijven hier ook fysiek gevestigd? Of is het alleen maar zo van dat u de financiële overheid doet en dat die geldstromen eigenlijk hier naartoe gekanaliseerd worden, zodat ze daar terechtkomen waar ze het minste belasting moeten betalen? Of? Nou ja, ik, ik probeer het zo duidelijk te maken vaak. Um, als je bijvoorbeeld naar Rotterdam kijkt en je kijkt naar de containeroverslag, wat zie je in die containeroverslag gebeuren? Daar komen er heel veel schepen aan. Die lossen duizenden containers. Die containers die gaan vervolgens op treinen en op boten... en vervolgens gaan die weer uit Nederland weg. Mm -hmm. Nou, Heeft dat een economische functie? Ja. ja, dat heeft wel degelijk een economische functie. dat is toch niet te vergelijken? Dat, gaat, dat is wel te vergelijken, want het gaat hier om situaties waarbij bedrijven hun vermogen proberen zo goed mogelijk in te zetten... in hun internationale activiteiten. En daarvoor zoeken ze een methode, een weg... om dat zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren. En net zoals Rotterdam een buitengewone efficiënte containerterminal heeft... heeft Nederland een buitengewone infrastructuur... die buitengewoon goed werkt. We hebben de beste advocaten, de beste notarissen... de beste belastingadviseurs ter wereld. vraag was, de wereld. zijn die bedrijven fysiek hier aanwezig? Hè? Die containers komen hier, die, en die worden overgeslagen. heel nuttige functie van de Grootste Haven of een van ja, de, de grootste havens Ja, buitengewoon nuttig maar en buitengewoon belangrijk. He, want die en vraag en dat geldt ook voor blijft. deze activiteiten. Die, die bedrijven, dat gaat hier over vennootschappen... die bedrijven die zijn hier gevestigd. Ze hebben hier een adres, ze hebben hier hun boekhouding... ze hebben hier hun bankrekeningen, de besluiten en de bestuursbesluiten... die worden hier genomen. Um, uh, de ja, maar zijn ze fysiek hier? Dat was de vraag. Ja, natuurlijk zijn ze fysiek hier. Ja, ja, ze maar, nu dat, waar u, waar, u, waar ja. u wellicht op doelt, is, ja. hebben ze hier ook eigen personeel. En als een vennootschap ja, ja, dat eigen personeel een... heeft, dus ja. geen eigen personeel heeft, bestaat die dan wel. Maar, en, ja. maar dat is voor het bestaan van een vennootschap en voor het bestaan van een activiteit niet van belang. Ja, waar ja, het, waar het hier kom. om gaat, is ja, dat die ik vennootschap. Kan wel een beetje op een brievenbus te lijken die <coughs> <als je hier coughs> We gaan. Nog één vraag ja. van Jan en dan gaan nou ja, we door naar het volgende. Misschien fonderen. laten zien van hoe, hoe complex deze materie is. Ik heb jarenlang in een dierexperimentencommissie gezeten, van een farmaceutisch bedrijf wat wereldwijd opereerde. We hebben hier een vrij strenge dierexperimentencontrole met ethische commissies. En dat bedrijf dat ging dus, en je kunt je afvragen, is dat ethisch gezien gewoon hun e dierexperimenten outsourcen naar Amerika of naar India, waar gewoon dat bedrijf ook gevestigd ja. was en waar dat ook mocht. Ja, ethisch gezien kun je zeggen. Dat, dat is gewoon ongerechtvaardigd. Maar het lijkt natuurlijk erg veel in een globaliserende economie... op dat wat er gebeurt met lage lonenlanden. Hè. Het gaat daar naartoe waar gewoon de kosten het minst zijn. Goed. Dus voor, ik, ik stapte vanuit het perspectief van het bedrijf heel goed. Hè, en daarom zou ik ook het onderscheid willen maken... tussen belastingontwijking of ontduiking... Hè, wat mijn zin is een illegaal is. Hè, en een ethische keuze waarvan je zegt... van nou, maatschappelijk verantwoord ondernemen... Ver, ver, verwachten we dat we een stapje meer doen. En dat we het ook laten zien. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de discussie. Goed, we gaan het hierbij laten. Joost Prinsen die speelt samen met Bram van de Vlucht in Oude Meesters. Over twee broers die elkaars bloed wel kunnen drinken. Dat na half drie, maar nu eerst de, de moordlijst van Elsevier. Totale chaos in de staatsliedenbuurt in Amsterdam door schietpartijen. Daarbij stierven de 21-jarige Said El Yazidi en de 28-jarige Youssef Le Corf. Ter hoogte van de Australië-havenweg worden de motorrijders... door de inzittenden van de Audi met de Klasnikovs meerdere keren beschoten. In Diemen werd vanmorgen een auto aangetroffen met daarin een doodgeschoten man. Ik zag een uh, lijk in de auto liggen aan de, aan de bestuurderskant uh, met zijn hoofd voor overgebukt. De man die crimineel Patrick Brisbane blijkt te zijn, had weinig contacten met de buurt. Ongeveer 400 mensen hebben afgelopen avond meegelopen in de stille tocht voor de vermoorde Anthony. 22-jarige Rotterdammer werd vorige week doodgeschoten op de Westcousdijk. Toen ik die zag onder die witte doek En slapeloze nachten want ik los. We hoorden in raptempo voorbij komen de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Waarbij twee Marokkaanse criminelen doorzeefd werden met kogels. De Britse drugscrimineel Patrick Brisbane. En de Rotterdamse crimineel en de rapper Anthony Fernandez. Brisbane was gewoon een Nederlander. Was een Nederlander, excuus. Engelse naam. Uh, allemaal professionele criminelen. Zaken die iets meer of minder uitgebreid het nieuws haalden. Is dat de grootste groep moorden in Nederland? Nee, zeker niet. Krijgen wel veel aandacht. Liquidaties in het milieu. Maar de grootste groep zijn nog altijd de parterdoningen. De, de man. Die uh, wil scheiden, maar denkt ik moet te veel alimentatie betalen, kan ik beter mijn vrouw uh, uit de weg ruimen. Meestal mannen die hun vrouwen en niet ja. andersom hè? Nou, een paar vrouwen die hun mannen uit de weg hebben geruimd. Maar dat is natuurlijk het fysieke nadeel van de meeste vrouwen. Ze zijn net iets minder sterk, maar ook wat slimmer, denk ik. Mannen, mannen zijn slimmer? Nee, nee vrouwen. Nee, vrouwen. Want je, kan vrouwen. Het, je kan het beter <lacht> niet doen als je geen alimentatie betalen. Je kunt wil betalen. het beter niet doen. Ik nee. denk dat vrouwen wat langer wat, uh, zijn naar... om uh, hun leven vorm te geven zonder hun man. Ja. Welke percentage van de moorden is dat? Ongeveer een kwart. En dat is heel stabiel. Dat is het opmerkelijke. De moorden hebben nogal een, een duikvlucht genomen. Uh, vanaf ongeveer 1998. Ik hou het bij voor Elsevier vanaf 1992. jaren 90 zaten we gemiddeld op uh, 250 moorden. Toen rond uh, 2000 kwamen we rond de 180 gemiddeld. En nu zitten we rond de 150 met dus vorig jaar 142. Oh ja, dus het loopt zo. eigenlijk vrij stabiel af. Ja. Hoe komt dat? Ja ja, ik denk dat de vergrijzing een belangrijke rol speelt. Vergrijzing. Ja, dat, uh... Een van de mooie kanten van de vergrijzing is. Heel dat een mooie dan? kant. Ze <laughs> ja. blijven, Oude mensen ze moorden niet meer of nou, zo. ze lopen minder risico, want ja, het is een beetje flauw, maar uh, het is toch nog vaak soort vermoord, soort, dus vrienden onder elkaar. Nou, ja. Oudere mensen blijven, blijven binnen, hebben minder de neiging om geweld te gebruiken. Uh, maar er zijn wel meer verklaringen. Maar dit is denk ik Noem nog eens een andere als je wilt. Nou, een andere verklaring is dat de politie eerder ingrijpt bij huiselijk geweld. Okay. Een verdachte wordt dan uit huis gehaald voor een afkoelingsperiode, En dat zou tot minder partnerdoningen leiden. Want vroeger deed de politie niks terwijl ze wel van allerlei dingen wisten. En dan ja, vond die moord alsnog ja, plaats. wordt nu echt eerder achter de voordeur gekeken. Zoals dat zelf zou nou ja. zeggen. Hoeveel gewone burgers komen erom door geweld van professionele criminelen? Dat is een goede vraag. Eigenlijk niet zoveel. He, want criminelen vermoorden criminelen. Uh, roofovervallen zijn natuurlijk een voorbeeld... waarbij die werelden elkaar wel raken. Omdat de de Het slachtoffer is ja, vaak van gewoon een, een, een maar ja. Toch Maar ik heb veel onderzoek naar roofovervallen uh, gedaan. Uh, slachtoffers zijn toch ook vaak mensen... die uh, bijvoorbeeld uh, een paar wiethokken hebben... en zwart geld hebben. En dat weet uh, de tegenpartij dan. Ze uh, staan dus uh, ook ik, voor een deel in de criminaliteit. Ja, ja. Wat ik wel heel schokkend vond... ook het afgelopen jaar weer is hoogbejaarden dames die thuis overvallen worden, geboeid, ernstig mishandeld... en dan uiteindelijk overlijden. Ja, en dat wordt alleen maar meer met de vergrijzing? Ja, dat risico is er wel. Die groep en, wordt groter. Uh, ja. Ja, ja. ja. Nog een andere categorie die opvalt is de volgende. Een 33-jarige vrouw uit het Drentse Spier is zondag in verwarde toestand het water ingereden met haar auto. In het voertuig zaten ook twee jonge kinderen van de vrouw. Het tweejarige zoontje heeft het niet overleefd. Volgens de politie heeft de vrouw gezegd dat ze opzettelijk het water is ingereden. Ze is aangehouden. Ja, Van die moeder met uh, twee kinderen in het water Het later bekend dat ze al langere tijd psychische problemen uh, uh, had. Uh, geweld in huiselijke kringen, dat is wel een grote groep ook? Even los ja, van de, die relatieproblemen? De, ja, ja wat, dit, die mevrouw in spier is het voorbeeld van uh, kinderdoding. Dat is een minder grote groep dan, uh, dan de partendoding, Maar toch altijd nog wel uh, iets van tien, vijftien slachtoffers per jaar. Ja, zoiets. Er wordt vaak gezegd de media zouden daar terughoudend mee om moeten gaan. Omdat dat een uh, copycat effect kan hebben. Geloof jij daarin? Niet, niet echt. Dat was vooral professor Wolters die dat zei. Die zei niet van je moet er niet over berichten. Maar je moet er terughoudend over berichten. Ik denk niet dat je iemand op het idee brengt. Uh, die in de krant leest of in Elsevier. Uh, wat er in een bepaald gezin gebeurd is. Kom laat ik dat ook eens met kinderen doen. <lacht> Mensen hebben die fantasieën. Die, die wens al langer. Uh, het is ook... Ja, er, er maar dan kan gisteren... het misschien net het extra zetje zijn. Niet dat je daardoor ja, het op het, het idee zeker, komt. Maar... maar het kan het extra zetje zijn. Maar het is niet de, de trigger. Die, ja, het is wel de trigger, maar niet de, de, de absolute reden om het te doen. Ja. Heeft het beleid, het politieke beleid rond politie en justitie nog invloed op het aantal moorden, denk je? Nou, misschien uh, dat, dat huiselijk geweld wat ik net noemde. Ja. En uh, preventieve wapencontroles. Dus ik denk dat dat wel degelijk helpt. Uh, hoe minder wapens er op straat zijn, uh, des te minder ermee uh, geschoten kan worden. Misschien moet je dat eens dus in de Verenigde Staten gaan vertellen, Gerard? Ja, <laughs> ik denk dat Obama wat dat betreft goed aan mij geluisterd heeft. <laughs> ja, en, uh, ja. ja, Maar uh. daar zijn 300 miljoen wapens. Dat ja. is ook wel heel veel. Maar dus, dus veel. dat beleid, dus preventief fouilleren bijvoorbeeld... dat, dat, dat heeft wel een directe Zeker, band, Zeker, dat, dat uh, leidt tot minder... Jan voorstebos? Nou, ik, ik vroeg me af, in verband met die vergrijzing. ik heb zondag de film Amour gezien... Van, ja. uh, waarin inderdaad uh, ja, ook min of meer een moord... in elk geval in juridische zin wordt gepleegd. Het zou natuurlijk kunnen van dat dat gewoon een verborgen groep is... Die, die niet geregistreerd wordt bij de politie... omdat het, uh, ja, om wat voor reden dan ook... omdat het moeilijk misschien te detecteren is... of om, uh, eh, Mensen melden zich meestal als ze op die manier... hun partner vermoorden om een proefproces uit te lokken. Uh, van, uh, met, met, door de, uh, door de, door de, door de pad mengen is dat... Zijn er moorden die jullie niet zien, omdat jullie alleen geregistreerde cijfers gebruiken? Ja, daar, daar is wel onderzoek naar gedaan. Uh, een, een getal wat al jaren eronder doet is zo'n 350 perfecte moorden per jaar. Daar heb je het dan over. Oh, 350? 350 in dat is Nederland? Veel. In Nederland? Oh, Oké, okay. dan, ja. dan heb je dus maar 140. Heb je daarvan? De komen er eigenlijk nog maar 350 bij? Maar dat of dat getal van 350 klopt. Ja, ja, dat doet eronder. Uh, maar er zijn zaken waarbij uh, uh, ja, het niet meer te achterhalen viel hoe het gegaan was. Omdat uh, de overledene al gecremeerd was. Dus het onderzoek naar bijvoorbeeld medicijngebruik lastig werd. Ja, Want dan staat in jullie staatje ook in de nieuwe Elsevier van uh, onbekend hè, de dood, hoe het precies is gebeurd. Ja, maar dan, dan wil de politie nog niet zeggen. Dan weet ik al wel van er is geschoten of gestoken. Dat zijn de grootste doodsoorzaakcategorieën. Uh, uh, ja. Hoeveel maar van dat de... die moorden zijn niet opgelost voor... Ja? Nou, vorig jaar is misschien nog wat, wat kort dag, ja, omdat oh, sorry, ja. u, maar uh, gemiddeld wordt van, van alle moorden 80% opgelost. Ja. En dan is opgelost, uh, het, het merendeel daarvan meldt de dader zich of kan ter plekke worden aangehouden. 80%? Dus 80% van de moorden ja. wordt opgelost. Ja, dat maakt dat die vrouwen denken, ik kan het beter niet doen, want het komt toch uit. <laughs> Ja, het, het fysieke uh, verschil met mannen speelt een rol. Ja. En, ik denk dat en slimmer, we, zei je net ook. Nou ja, slimmer en beter in staat om uh, na scheiding uh, zich uh, staande te houden, ja. denk ja. ik. Um, wat komt er nou wel en wat komt er niet op de lijst? Want iemand als Floor van der Wal, die uh, werd doodgereden in Amsterdam, uh, die staat er niet op, begreep ik. Nee, de, waar wij naar kijken, of waar ik naar kijk, is echt letterlijk moord en doodslag. Vaak in dit geval ook, uh, wordt dan uiteindelijk door de rechter gezegd, het is dood door schuld. Dat is uh, natuurlijk net zo erg, maar het is geen doodslag. Veel verkeersmisdrijven worden, worden vaak als, als uh, dood door schuld... Uh, en afgedaan. niet doodslag, en dus staat ze dan niet op de lijst bij nee, jullie? Nee, maar bijvoorbeeld die, de grensrechter, uh, Nieuwe huis. Iedereen kent hem, In Almere doodgeschopt, staat nu nog op de lijst... omdat het Openbaar Ministerie nog uh, primair van doodslag uitgaat. Maar ik denk dat het... Straks uh, zware mishandeling met de dood en gevolgen wordt. En dan, en dan staat natuurlijk officieel op. van de lijst af. Oh ja, oh ja. ja, laatste vraag. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam kwamen onlangs met het bericht dat vrouwen ook steeds vaker dader zijn. Zie jij dat ook? Nou ja, ze zeiden zelf in dat onderzoek al: misschien hebben we uh, vroeger niet goed gekeken. Uh, dus ze snijden zichzelf een beetje in de vingers. Maar ik zie wel dat, dat uh, vrouwen als slachtoffer uh, uh, prominenter naar voren komen. Als daar, zie ik het nog niet zo. En als ze naar voren komen, dan is het meestal bij kinderdoding en uh, als medeverdachte. Jij ziet niet dat vrouwen crimineler worden? Nou ja, waar zij het over hebben is een ander soort criminaliteit. Hè. Dat is, dat is uh, diefstal, inbraak, roof, maar ook wapenhandel. Uh, ja, ja. En daar komen ze wel in voor? Daar komen ze zeker in ja. voor. Dat uh, bewijst dat onderzoek. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie. Acteur en TV-presentator Joost Prinsen over het toneelstuk Oude Meesters en uh, wielersportliefhebber Bessel Kok. Hij gelooft dat het echt nog goed kan komen met de wielrennerij. Eerst het nieuws en dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Minister Timmermans wil de Britten graag in de Europese Unie houden. Vanochtend zei de Britse premier Cameron in een toespraak dat hij wil dat er in Groot-Brittannië een referendum komt over eventueel vertrek uit de EU.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 Nou, aan de Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor de 0 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knopend Ewijk en Ravenstein 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter vanaf Knopend Valburg omrijden... via de A15 en de A2. Door de file op de A50 staat het ook stil op de A326. Wiegen richting Bankhoef voor Knopend Bankhoef 2 kilometer.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de acteur en televisiepresentator Joost Prinsen. Met hem gaan we praten over Oude Meesters, het stuk waarin hij de rol van een zure, sarcastische broer speelt. best Bessel Kok gelooft dat het echt nog goed kan komen met de wielrennerij. En ook hier aan tafel sportfilosoof Jan Voorstenbos. Hij bespreekt de televisie als biechtstoel. En André Nagelmaker weet alles van uh, Nederland als belastingparadijs. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditisterdag.nu. Ja, we gaan praten met Joost Prinsen. Veel 40 40-plussers zullen u kennen uit uw rol als Erik Engert... in de Stratenmaker op Zeeshow. Maar ook van programma's als Het Klokhuis, Het Met Het Mes of Tapel. En eh, om u nog iets beter te leren kennen... hebben we een paar vragen vanuit onze jukebox voor u. Hoe komt u tot rust? Ik slaap veel. Er zijn weinig mensen in Nederland die zo goed kunnen slapen als ik. Favoriete dichtregel. Dat, dat is uh, Ik hoor mijn moeder stem uit een gedicht van uh, Gerard Reven. Maar eigenlijk kun je een favoriete dichtregel alleen uh, met, het, met het hele gedicht. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, in het kader van het hele gedicht uh, favoriet laten zijn. Wat wou u als kind worden? Eerst voetballen, later toneelspelen. Vanaf mijn elfde ongeveer, toen ik twaalfde in de gaten kreeg... dat ik niet genoeg aardig voor voetballen had... toen dacht ik, nou, misschien uh, toneelspelen. Met wie zou u op een onbewoond eiland willen zitten? Doe me een plezier met die onzinvragen. <laughs> Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Ja, het is een beetje flauw om mijn antwoord op de vorige vraag hier te geven, maar die neiging heb ik wel. Oké. Okay. Nou, dat mag hoor. Uh, aan u om wel of niet te antwoorden. Dat gedicht van Gerard Reven, welk gedicht is dat? Ja, uh, uh, nader tot u is dat uh, uit de bundel ook nader tot u dat is... Uh, uh, ik ken het helaas niet. Ik ken toch vrij veel gedichten uit mijn hoofd, maar dit niet. Maar dat is dat gedicht van... Uh, ik dacht eerst dat u uh, uh, die matroos zag en later in het café in Heek. En een vrij plat gedicht over, over iemand die kennelijk op mannen valt. En, en dan een eend staat er in. Ik hoor mijn moeders stem. En dat kwam echt toen ik dat voor het eerst las, alweer vele jaren geleden, als een, een vuistlag op me af. Maar, maar goed, uh, zijn. Uh, but I have promises to keep and mouths to go before I sleep. Uh, waarmee een gedicht uh, van Robert Frost eindigt. Ja, dat, je kunt dat is ook dat... mooi. Ja. Hoor... Die zien allen oud als op die Emma hiezen. Zo, ah, ja. Zo... Zo, begin... Zo begint een gedicht. Alle we zien eruit alsof ze Emma heette. Dat is ook mooi, Zo begint een gedicht. Las uw moeder ja. ook gedichten voor, of niet? Nee, maar die uh, zong wel veel uh, oude, oude liedjes van uh, de jaren twintig. Ook veel in het Duits, wat toen nog. Uh, mijn moeder is van 1902, was van 1902. Willy Fritsch, Lilian Harvey, Einfrey, Intern, Goed of Veel Engelse Evergreens. I'm forever blow, wind bubbles. Wat je van tijd tot tijd nog kunt horen bij welke club? Uh, ik vraag het aan u, u bent een voetbalman. Ja, man. Echt... Western United. We? Western ja, ja. United. De ja, ja. match of the day die hebben ja. dat als wijglied, ja. En als ze winnen tegen het einde, dan zie je voor de camera ook allemaal bellen blazen. Die hebben dan zo'n bellenblaasding ja, maar... ding ja. bij zich. Wat is er mis met een goed ja, onbewoond eiland? Ja, maar dat zijn van die, euh, nou ja, een goed onbewoond eiland. Ik zou mezelf al absoluut niet kunnen redden, dus dat, dat vind ik ook. Ja, u mag iemand is. meenemen. Dat? Het probleem u mag al. iemand meenemen. Ja, kom aan, zeg, wat is er mis met een onbewoond eiland? <laughs> Alles is mis Alles met een onbewoond eiland. Nee. Nee. Zullen we het eens hebben over Oude Meesters? Dat is het, het toneelstuk, ging afgelopen weekend in première samen met Bram van de Vlucht, die we allemaal kennen natuurlijk als Sinterklaas, speelt u twee broers. En wat is er met die broers? Nou, dat zijn acterende broers die eigenlijk gebrouilleerd zijn met elkaar... Uh, en uh, die gedwongen worden om den broden, om met elkaar op toeneen te gaan. En uh, je ziet... Uh, je ziet die hernieuwde kennis maken, want ze hebben elkaar in jaren niet gezien... vanaf de eerste lezing van het stuk wat ze, waarmee ze op toeneen moeten... Tot, tot en met de laatste voorstelling. De repetitie, de première, de, de kritieken na de première... halverwege de tournee en, en de laatste voorstelling. Ja, Zo even een stukje luisteren uit het toneelstuk. Ja, ja. Ik maak mannetje. werk af, jij bloert. Ik maak je dood. Ga je gang. Nee. nee. nee. Nee, het voelde voor mij wel oké, okay, hoor. Het ging iets te snel, hè. Ik heb je nog nauwelijks aangeraakt. Nog een keer. Is ah. dit wat je wil, mannetje? Maak je werk af, Ik maak je dood. Ga je gaan. Aha. Ah. Niet zo snel doodgaan, Richard. <laughs> wat gebeurt hier precies? Nou ja, wij repeteren nu het stuk waarmee we op tournee moeten. Dat is een soort thriller, een rampzalige thriller, een, een slecht stuk. En uh, dan zie je de repetitie. En een van die broers is een hele goede acteur, en de andere U broers, bent de goede acteur. En, ik ben de goede ja, acteur. Ja, Bram van de Vluchten Slechte. En Bram van de Vluchten Slechte. Natuurlijk alleen in dat. Ja, uh, uiteraard. uiteraard. Ja. En. Uh, en. Uh, we zijn hier aan het repeteren voor dat stuk. Ik moet hem vermoorden in dat stuk. En hij moet doodgaan. Maar dat doodgaan doet hij niet goed. En dat hij doet helemaal niks goed. Hij kan het helemaal niet. Nee. Goed. Die broers die hebben, op zijn zacht gezegd, niet echt een hele fijne relatie. Uh, u heeft zelf ook een, had zelf ook een oudere broer. Ja. Speelt dat door uw hoofd op het moment dat u met zo'n stuk bezig bent? Of zegt u nee hoor? Nee? Nee? nee, want uh, mijn, mijn broer is overleden. Uh, die was ook acht jaar ouder, net als Bram, acht jaar ouder is uh, dan ik. Maar ik kon uh, buiten gewoon goed overweg met mijn broer. En met uh, de man in dit stuk kan ik absoluut niet overweg. Nee, dus dat is al een groot verschil? Ja, ik vroeg ja, me over, waar put je dan uit bij zo'n stuk? Want er moet toch een bepaalde afkeer van elkaar in zitten. Hoe, waar haalt u dat vandaan dan? Zit dat puur in de tekst of is dat dan ook iets uit uw eigen leven? Nou, dat, dat eerste wat u zegt, eh, puur in de tekst, is natuurlijk eh, veel het geval. Ik. Eh, je speelt eigenlijk geen rol, je speelt een scène. En als die scène goed is, en een, een stuk is een veelheid van scènes... dan op een gegeven moment komt die rol vanzelf. Maar je moet toch eerst goed kijken wat, wat, wat er staat. Ik, ik, als ik dat met een voorbeeld mag mm -hmm. uh, uh, aangeven... Als u me wil interruperen, want anders klets ik maar door. Doe het gerust, <laughs> okay, hoor. Zal ik doen. Zal maar ik doen. Op de, in de eerste klas school hadden we les van Ton Lutz. En uh, die gaf middel-Nederlands en 17e eeuws nederlands en, en verzen en zo. En wij moesten allemaal om beurt het gedicht zeggen... Het dagert in den oogsten. Dat is nogal een beroemd gedicht. Het Dagert in den oogsten. Het, het schrijft het overal. overal, ja. Ja, en zo deden wij het ook allemaal. En toen zei Lutz, kijk nou eens wat er staat. En als je dat gedicht analyseert, blijkt die man die dat zegt... de ik-figuur, een moordenaar zijn die net zijn medeminnaar heeft vermoord. En die denkt, het wordt licht, het lijk wordt ontdekt... ik moet maken dat ik wegkom. Hm. En dan ga je ineens niet ja. meer spelen... het dagert in den oosten, het ligt het overal. Maar je gaat spelen, het dagert in den oosten. Waar moeten we naartoe? Ja. Weet je wel, ja, ja, ja. Nou? Dus het eerste wat je toch moet doen, is kijk nou wat er staat. Kijk wat die scène van je vereist. gaat dat nou eens eerst spelen voordat jij je eigen ik... Daar wil gaat laten stoppen. Pre prevaleren, ja. ja. En dan, als je zegt, ja, je hebt altijd in je leven wel een hekel aan iemand gehad, dus een hekel... Uh, die kan je wel oproepen dan. Die kan je wel <laughs> ja, en, en zo psychologisch ga ik ook niet te nee, werk. Nee, nee. Ruzie is ook altijd vrij veel snel. Thuis ja. ook, maar op het toeneel. Ja. Dus ja, ja, maar toch speelt u nou de, de, in dit stuk, is het niet, wordt het niet echt gezellig tussen de broers, hè? Ja, maar het is wel een komedie, dus ik bedoel... Die er wordt ruzie, wel gelachen. Ja, die ruzie die heeft toch zijn komediekanten. Ja, ja. U bent 70? Ja, maar, van de vlucht is acht jaar ouder, zei u. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het anders is om uh, op dat toneel te staan... een paar keer per week dan toen u vroeger uh, nou ja, 30 of 40 was. Hoe, hoe is dat fysiek vol te houden? Nou, daar roert u een goed punt aan. Dat uh, is behoorlijk vermoeiend. Wij merkten ook als we soms uh, twee keer op een dag een, een doorloop hadden... dat is een repetitie van het hele stuk, een soort voorgeneralen... Dat we de tweede keer uh, vaak begonnen in te zakken. Mm -hmm. Ook bij zo'n komedie, dat vereist hele goede timing. Je moet je kopper heel goed bijhouden. Je, je kunt niet een beetje gaan leunen en je teksten zeggen. En de tekst doet het weg, wat je bij wel ooit kunt. Je moet scherp vooruit spelen. En dat is vermoeiend, ook, ook fysiek bijvoorbeeld. Uh, wat dat betreft moet ik zeggen dat Bram beter is dan ik. Die, die knielt en die springt weer overeind. Oh ja. Terwijl als ik, ik moet ook nog een keer knielen... en dan helpt hij mij overeind. En dan zeg ik hem voor iedere voorstelling heel langzaam. Niet <lacht> ja. heel... is een hel. Ja, terwijl ik herinner me wel stukken uh, vroeger waar ik in gedanst heb... en koprollen in maakte en radslagen en de koffiemolen... wat met je been zo onder je andere been. Ja, ja. Dat ja, zit er niet ja, meer in. Dat is een groot verschil. <laughs> maar u treedt ook niet meer elke avond op. Het is drie keer in de week. Het is drie en dat keer is in ook de speciaal week. Om, om te voorkomen ja, dat u niet het is het niet een treedt. beetje uh, uh, een tournee voor oude mannen. Heel aardig. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Lena Miles, Black Velvet. Ja, best wel kok. Samen met de miljardair en eigenaar van wielerplag... Uh, ploeg Omega Pharma Quickstep, uh, Znedek Bakala... werkt u aan een plan voor een soort Champions League in de wielersport. We hebben alvast bedacht hoe dat muzikaal zou kunnen klinken. Is het wat? Ja, voortgeffelijk. Ja, je zou de rechten moeten kopen. Ja, wilt u het kopen? Ja. Ja. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Ja. Ja, ja. dus, Zometeen komen we over uw ja. ideeën. Eerst maar even over de actualiteit vanmorgen in de krant. Dat ja. uh, zeven van de acht Nederlandse wielrenners in de PDM-wielerploeg in 1988 doping hadden gebruikt. Ja. Keek u er nog van op? Nee, het is elke dag raak. Ja, ja. en het gaat er door. Ik een beetje op van dat boodschappenlijstje. De, de, de, de, de, de eenvoud ervan? Ja, het liek een beetje op een lijstje van Albert Heijn. Ja. Een liter melk, een liter bloed. En daar stond dan op hoeveel doping een bepaalde ja, renner had gekregen. een he? beetje ontluisteren, Maar ik moest er ook nog een beetje om lachen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar... Ja, want het vertrouwen in de wielersport is wel zo ongeveer weg. Bij de meeste mensen geldt dat voor u ook? Nou, het vertrouwen is natuurlijk uh, is niet wat het was. Dat is duidelijk. Maar of het, uh, of het definitief weg is, dat geloof ik niet. Ik, uh, ik zei net uh, tegen de andere gasten... Ik, ik ben benieuwd hoeveel mensen straks weer op de Alpe d'Huez staan. U denkt heel veel. Ik denk hetzelfde. Ja, die, die wielersport is niet kapot te krijgen, denk ik. Nee, hoewel ze wel, wel goed hun best de... doen. Wat zegt u? Hoewel ze wel goed hun best doen om hem kapot te krijgen. Ja, er is, uh, er is wel het nodige gedaan om, uh, om het te beschadigen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Hoewel, we moeten er wel van uitgaan dat. We, we spreken dus over een periode van tien jaar geleden. Ja, dat ja. denken we, hè? Dat weten we dat natuurlijk denken niet. We, dat denken we, maar ik denk dat daar wel het. Uh, het, het hoogtepunt was, om het zo te zeggen. Daar, daar is iedereen het wel over heen. Oh ja, ja. Raadbank is eruit gestapt. Denkt u dat meer sponsors dat zullen doen? N nou, bij ons nog niet. Uh, en bij ons is dan uh, Quickstep, hè? Omega Pharma Quickstep. Oh, oh ja, sorry, ja, sorry. Ik sorry, moet het alle sponsors is even aan, <laughs> Ja, ja. Uh, ja is een nee, We hebben ze nog allemaal. Ja, we zijn bij elkaar gekomen. We hebben er natuurlijk over gesproken. We hebben een aantal dingen veranderd. Contractueel ook. In de zin van... Otsnappingsclausules zitten er nu in de sponsorcontracten. De, de sponsoren kunnen eruit stappen ja, als blijkt dat ja, er doping gebruikt wordt. dat is dat wordt. duidelijk nieuw, ja. ja. Want u bent zelf... U zit in de raad van bestuur van die... Ik uh... ben voorzitter van de, van de ploeg. Ja. En ik, ik ben ook mede-eigenaar van de ja. ploeg. En durft u uw hand in het vuur te steken voor uw renners? Nee. Nee? Maar... Nee, nee dat kan je niet. Dat, dat, is, dat is... Ik geloof er niet. Ik geloof niet dat ze het hebben gedaan. Een hand in het vuur steken, dat kan je nooit. Maar... Uh... Qua infrastructuur is het volledig onmogelijk. Ja. ja is dus geen, uh, dat gelooft u echt? Dat geloof ik echt. Ja. Ja. Daar hebben we ook alles aan gedaan. Als iemand dat doet, is het een heel slim iemand. Dan, dan, dan verdwijnt hij onmiddellijk uit het team en uit de ploeg. En, uh, ja, als u doorreeft. Als, als we het ontdekken. Ja. ja. ja. ja. Uh, u heeft een plan gemaakt voor een soort Champions League voor uh, de wielrennerij. Waar moeten we aan denken? Wat is de gedachte? De. Allereerst, dit komt vanuit de wielerploegen. Er is dus, dus duidelijk een gevoel binnen de wielerploegen... dat de, de wielersport eigenlijk achterblijft in, in, in de modernisering. Sommigen vinden dat prima. Maar m, ons idee is dat om, om de ploegen meer te betrekken... Bij de, bij de topcompetitie van het wielrennen. En het creëren van, u heeft het al aangegeven, een soort Champions League. Uh, het formaat... Dat ligt nog niet vast, maar dat zou lijken op een, een aantal klassiekers. Een zestal klassiekers. De drie grote rondes. Uh, Spanje, en dan, Frankrijk en Italië. Juist. En dan een tiental races bestaande of omgevormd. Of nieuwe races. En dat um, bundelen in een competitie. Waarbij de teams mede aandeelhouder worden van de onderneming die dat organiseert. Uh, maar ook de verplichting krijgen om deel te nemen aan een minimum aantal van die competities. Dat is het concept. En, en, en waarom maar zou dat het... is toch al lang? Joost Prinsen. Nou ja, dat Sorry bestaat. Dat ik... Nee, ik nee je hebt absoluut gelijk. Er is een uh, wat men noemt die World Tour, maar daar kan niemand een. Touwen vastkomen. Uh. Nou, ik wel. Ja. Nee, ik <laughs> ik niet. weet ja. welke klassiekers orde categorie zijn. Ik kan ze opnoemen. Dus uh, terwijl, kijk, het is niet zo dat de mensen de, de sponsors erin participeren, wat u zo even zei. Uh. Dat is een ander punt. Maar verder, de, de, de hele competitie, uh, luik Ronde van Vlaanderen, en ik zelf de uh, Tour de France, uh, de klassiekers waarbij renners, uh, toprenners, moeten deelnemen, en als ze dat niet doen. Toen mogen ze niet ergens anders starten? Dat bestaat allemaal al. Ja, maar is. Ge... punt 1. Ik denk niet dat het publiek uh, in het midden van het seizoen weet wie leidt nu de Grand Prix van het wielrennen. Nee, het staat niet heel hoog aangeschreven. De winnaar Twee... van de Tour de France is ja. bekender dan de winnaar van de, ja, de World Tour. Absoluut. Er is ja. dus geen echte competitie gespreid over een aantal. En dat is het idee over een aantal races. Twee, er is geen verplichting. ...van renners om aan een minimum aantal competities deel te nemen. Oké, okay, en dat Zoals, is wel wat u zou willen? In, in dat, die Champions League van nu moeten renners aan een bepaald aantal... Ja, ik heb dus onderhandeld met een tiental teams tot nu toe... ...die dus getekend hebben. Die ook, zijn bereid daaraan mee te doen? En die zijn ook bereid om te tekenen dat ze, laten we zeggen... voor. Een minimum van 60% van het aantal races zullen deelnemen. Dat wordt ook van tevoren vastgelegd. En ook met hun beste renners? En met hun beste renners, precies. Maar met dat gebeurt in de praktijk, meneer Kok, natuurlijk ook al. Want je, je ja, ja. huurt je beste renners niet in... om ze niet in Laakbassen, Akenlaak Laak of in de grote de, de, rondes te ja, laten staan. Ja, maar als je naar de Tour de France kijkt... er zijn renners die zich volledig richten op de Tour de France. En de, die alleen maar rijden, en de Tour de France. Of alleen maar een Giro en een ja, Vuelta. Ja. Je, wat je wil, is aan het einde van een seizoen zeggen... dit is de winnaar van de Wereldcup, of de wereld. hoe je het ook wilt noemen. Ja. Misschien noem je het straks de wereldkampioen. Want het wereldkampioenschap zelf is een, eigenlijk een vrij onbeduidende race. Eén wedstrijd op één dag. Eén wedstrijd. En nou ja, wie weet nog wie de wereldkampioen was vier jaar geleden? Ja, dan moeten we even ik, uh, nakijken. Nou, Joost Prinsen, hè? weet je het nog? Ik denk dat ik de wereldkampioenen vrijer goed, Philippe Giert. 2008 was het niet... Uh, Vai, Alessandro, Vai, Alessandro Ballant, 2008, denk ik. Klopt. Ik denk het wel. Oh, ja. <laughs> ja. We, ja. Ja, diep we hebben hier met een fenomenen. De, de werd de... in ja. 1963, dus dat bestond al, door Jood ja, de Roe gewonnen. Ja, ja. Dus dat was al een ja. soortgelijke competitie, zoals u nu ja. voorstelt. Ja, Jan Forsterbos. Nou ja, ik, ik geloof niet zo heel erg in optellijstjes als het niet heel herkenbaar is. Ja. De Champions League is ja. natuurlijk een knockout out competitie tot ja. een half zekere, half -zekere hoogte. Kijk naar de World Cup bij schaatsen. Mensen kunnen ja. dat moeilijk volhouden. Die doet weer niet mee, want het is te ver weg. En zo. Dan denk je van, ja, wat staat er eigenlijk op het spel? Hè? Dus wat is precies... Is dat nou die, die, die, die, die, die, die, die eigenaarskant of zo die het nieuw maakt? Want wat is de noodzaak eigenlijk om zoiets te doen? De noodzaak is gekomen vanuit de renners. Ja, ja. De Renners begrijpen ook nu langzamerhand... ze hebben niets te vertellen. Mm -hmm. Ze hebben, delen niet in de televisierechten... Van de Tour de France bijvoorbeeld? Ja, ook, nee, niet alleen Tour de France. Maar van al, enkele. Nee, precies. Niets. Nee, en Niets. dat is bij de voetbal Niets. anders. De startgelden geld, voor renners luk. zijn laag. Ik bedoel, die zijn, het prijzengeld is minimaal. In de, maar de salarissen zijn niet slecht, toch? De salarissen zijn goed in de, top. Ja. in de top. Daar beneden zakt het heel snel. Dus het idee van die renners is... is het niet mogelijk om ook een competitie te starten? Uh, dat he, daar hebben ze lang over gepraat. Twee jaar lang is er een werkgroep bezig geweest. Teams onder elkaar. En dat zijn echt... Een groot aantal teams. Want hoeveel teams hebben middels inmiddels getekend? Voor Tien. U? Tien van ja. de? 18. Van de achttien. Dus ja. u bent over van de, de helft. waar ja. meneer Prins het over heeft, de world tour ja. teams. Ik heb nog ja. een andere vraag. Zou dit ook kunnen helpen in de strijd tegen doping? Ja, want het, onze voorwaarde om dit op te zetten... is dat er een onafhankelijke entiteit wordt gecreëerd, universitair... die binnen die league... De dopingcontrole. En dus niet ook, met de UCI? Nee, dat moet loskomen van de UCI. Ik denk dat de UCI daar wel mee akkoord is ook. Dat ze nu ook wel begrijpen dat die dubbelrol eigenlijk het, het zijn langste. Ja, en duren. u zegt We als je er dat... blij bent dat ze eraf zijn. Waarschijnlijk wel, want het kost 7 miljoen euro per jaar. Ja, en nou, waar nou. haalt u dat geld vandaan? Dat wordt allemaal gestoken in een businessplan, de, de financiering is rond. Dus er komt een, een, een financiering, er komt een businessplan. Want er mm. moeten inkomsten komen voor die cyclus. Net als voor de Champions League van de televisierechten. Mm. Eh, maar dat moet allemaal natuurlijk vooruit gefinancierd worden. En dat is inmiddels ook rond. Ja, en hoeveel geld is het dan voor dopingbestrijding? Nu hoorde ik u zeggen 7 miljoen. Hoeveel is dat straks? Nou, wij, wij moeten denken aan, aan etterlijke miljoenen per jaar. Ja. Maar, dat is, maar dus is dat meer of minder dan 7? Dat zou minder hoeven te zijn omdat het alleen maar. Er zijn minder renners natuurlijk. Dus het wordt eigenlijk een beetje ingedicht. Het wordt een gesloten circuit. Ja. ja. ja. ja. En nu, wanneer komt het ervan, denkt u? Wat is het idee? Nou, wij willen het proberen. Uh, We hebben met de UCE, uh, die het momenteel niet makkelijk heeft. Een, wat men noemt een, een akkoord. Een memorandum of understanding heet dat in het Nederlands. En daarmee zijn ze eigenlijk nu zover om te zeggen: ja, het moet die kant op. Uh, Wij hopen te kunnen starten rond uh, maart, april, mei. En dan zou het een drie jaar periode van opbouw zijn. Oké, okay, dus, dus, dus een over drie jaar zou de Champions ja. League van start gaan ja. eigenlijk. Ja. Ja. We blijven het volgen. Ja. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur en na drieën scheelt Anthony Fountain. Een appeltje, Anthony, even kort, waar ga je het over hebben? Uh, ik ga met uh, Joel Voordewind van de ChristenUnie, Tweede Kamerlid, een uh, gesprek hebben over... gisteren was Dries van Acht in de Kamer om een, uh, een petitie aan te bieden tegen de muur... die in, de, uh, in Israël, zeg maar, tussen het Palestijnse gebied en de... En de Joodse gebieden zijn, is opgezet. En uh, Joël Voor de uh, besloot om bij die overhandigingen um, in respons een, uh, een stukje van een, uh, een raket die uh, vanuit de Gazastrook is afgeschoten aan te bieden. Oké, okay, goed. Nou, daar gaan we straks meer over. Wij danken de gasten Bessel Kok en André Nagelmaker. En we gaan eerst naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we bij u terug. Tot zo.